De drie veroordeelde leden van punkband Pussy Riot... vragen president Poetin niet om gratie. Ze kunnen naar de hel lopen met hun gratie, al dus het drietal. De drie vrouwen werden vrijdag veroordeeld tot twee jaar strafkamp. Ze kregen de straf omdat ze in februari een orthodoxe kerk in Moskou binnengingen en met een zogeheten punkgebed protesteerden tegen president Poetin. De vrouwen gaan wel in beroep tegen de veroordeling... zowel bij een hof in Moskou als bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens de advocaat van de drie heeft Poetin zich persoonlijk gemengd in het bepalen van de strafmaat. Unilever-topman Polman heeft in de Franse krant Le Figaro zijn zorg geuit over het Franse ondernemingsklimaat. Aanleiding is een conflict met de regering... over een theefabriek in Zuid-Frankrijk. Unilever heeft die fabriek gesloten. De Franse regering wil dat de fabriek een doorstart maakt. En Unilever zou daarom afstand moeten doen... van het theemerk dat daar gemaakt wordt. Correspondent Frank Renoud.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 dan kun je niet zomaar ons dat merk afnemen. Dat soort praktijken hebben ze misschien, ik citeer Polman nu... hebben ze misschien in Cuba of Noord-Korea, maar, citaat... ik geloof niet dat het de economieën van Cuba en Noord-Korea veel heeft geholpen. Het standpunt van de Franse regering past bij de koers... die de nieuwe regering van president Hollande is ingeslagen. Die willen alles aan doen om bedrijfssluitingen te voorkomen... en werkgelegenheid te redden. Dat botst met de leiding van die ondernemingen... die fabrieken om economische redenen willen sluiten of verplaatsen. Consumenten blijven somber over de economie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vertrouwensindicator van het CBS staat onveranderd op min 32. De laatste keer dat hij boven nul kwam is nu vijf jaar geleden. De consumentenbestedingen dalen al meer dan een jaar. De meeste ondervraagden vinden het nog steeds niet de tijd om grote aankopen te doen. De Nederlandse brandweer is in Australië om te oefenen met het bestrijden van bosbranden. De Nederlanders krijgen les van de Australiërs. Ze volgens de brandweer in Gelderland, die ook mee is, veel meer ervaring. We hebben gewoon te maken met een uh, gebied op de Veluwe waar natuurbranden voorkomen. En daar willen we gewoon goed op voorbereid zijn. En Australië en Amerika lopen voor op het gebied van natuurbrandonderzoek in heel de wereld. De cursus in Australië wordt door zeven Nederlanders gevolgd. Ze leren ook hoe er beter samengewerkt kan worden met de bevolking. En hoe de samenwerking tussen politie en brandweer beter kan. Dan het weer nog zonnige periode, stapelwolken en een kleine kans op een buit. Het wordt 23 tot 29 graden. Morgen eerst zon, in de middag buien en een graad of 25. AMB verkeersinformatie Op de A20 richting Hoek van Holland is er een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 kilometer. Maar de weg is wel weer vrij. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda staat tussen Noordeloos en Werkendam 4 kilometer. 3 kilometer op de A50 arnhem os tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Eindhoven en Bokstel door een kapot spoor. De vertraging is nog steeds meer dan een uur.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 degids.fm met de Bora Blekkenhorst. Goedemorgen. Jan Pieterszoon Koen legde in de 17e eeuw... de basis voor de koloniale macht van Nederland in Indonesië. En dat ging gepaard met heel veel geweld. Het comité Vrienden van Koen wil nu dat het standbeeld van hun held in Jakarta in ere wordt hersteld... en dat hij er ook alsnog een staatsbegrafenis bij krijgt. Aan Koen-kenner Ruud Spruit vraag ik zometeen, was Koen nu een held of een oorlogsmisdadiger? En hoe kunnen we vandaag de dag omgaan met zijn nalatenschap? We duiken vandaag en morgen ook in de kookboeken. Zijn ze er om echt uit te koken? U kent het wel, receptje erbij. En maken maar... Of toch vooral voor op de salontafel. En Charles Borremans over de rook- en anti-rookreclames in Heden en Verleden. En hebben die waarschuwingen op ongezonde producten überhaupt zin? Wilt u mij wel eens aan het werk zien? Surf naar deGids.fm. Vorige week begonnen de scholen in zuidelijk Nederland... en vanaf vandaag mogen de scholieren in midden-Nederland weer aan de bak. Met de huidige temperaturen zal dat niet altijd een pretje zijn. En zeker nu ook uit onderzoek blijkt dat het met de luchtkwaliteit... en de temperatuur in de klaslokalen beroerd is gesteld. Ingenieur Frauke van Dijken van BBA Binnenmilieu. Goedemorgen. Goedemorgen. U onderzoekt de luchtkwaliteit in de klaslokalen. U geeft scholen ook adviezen om een en ander te verbeteren. Op hoeveel scholen is het eigenlijk mis? Um, nou, de, sch de, de schatting is ongeveer uh, 80 Misschien zelfs wel ietsje meer. Dat uh, blijkt uit het onderzoek die we de afgelopen nou, zeven jaar uh, hebben gedaan. Ja, en in die afgelopen zeven jaar is ook gebleken dat het eerst 70 was. Dus het is eigenlijk nog slechter geworden. Nou, die, die getallen ken ik eerlijk gezegd niet. Uh, maar het de, ja, de, de, de schommelt wel rond... Niet 80, uh, 80 procent. Het zou mooi zijn als het uh, langzamerhand naar de 70 zou zijn gegaan. Maar... Ja, of wellicht uiteindelijk naar nul natuurlijk, hopen we. <lacht> ja, zeker. Want wat zijn de gevolgen voor leerlingen en leraren? Um, nou, op het moment, nou laten we de situatie van vandaag uh, ja. er even bijpakken. Als het zo warm is, nou, je merkt het waarschijnlijk zelf ook, um, de concentratie vasthouden is dan uh, vrij moeilijk. En uh, als je aan het einde van de dag naar huis gaat, dan heb je misschien wel een beetje hoofdpijn. Ja. Ja, ja ik, ik herken het wel. Ja. Ja. Alhoewel soms ook het concentratieverlies een beetje weg... omdat dus je liever naar buiten kijkt natuurlijk. Maar dat is het probleem niet. Nee. Uh, voor, voor de leerlingen uh, kan ik me voorstellen... dat zij hun hoofd er inderdaad helemaal niet bij, ja, eigenlijk bij kunnen houden. Ja, inderdaad. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen met deze hitte. En Als je dan uh, naar de wintersituatie kijkt... Uh, de luchtkwaliteit uh, is dan wat minder. Dan wordt er wat minder geventileerd. Uh, nou, Dan krijg je ook uh, klachten als vermoeidheid of hoofdpijn. Maar uiteindelijk... Uh, uh, Geurklachten het stinkt. Uh, en in de winter kun je dan uh, spreken van wat serieuzere klachten. Ook overdracht van infectieziektes. Dus kinderen die met een griepje van uh, klasgenoten naar huis gaan. En het heeft direct invloed op ook hun leerprestaties? Uh, nou ja, als je niet op school bent kun je niet leren. Maar nee. uh, verschillende onderzoeken hebben ook aangetoond... dat uh, onder andere van TNO hier in Nederland, het is weer uit 2006... Uh, dus geen, uh, geen hele nieuwe informatie... Um, dat onderzoek laat zien dat uh, bij mindere ventilatie de leerprestaties drastisch teruglopen. Dat is echt een grote boosdoener, de ventilatie? Dat is het grootste uh, probleempunt in Nederlandse scholen. Ja, maar dan denk ik, doe toch een raam open? Uh, in de winter uh, is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is wat koud, hè? Uh, ja, ja, inderdaad. En op een dag als vandaag uh, zullen de ramen wagenwijd staan. Maar helpt dat? Uh, uh, om de hitte buiten te houden. Uh, nou, niet echt, maar misschien wel een beetje om de lucht te verfrissen een klein beetje. Dat wel, ja. Maar je hebt heel oude gebouwen natuurlijk in Nederland... maar er zijn ook wel wat nieuwe scholen die zullen daar toch wel rekening mee houden? Dat uh, hoop je inderdaad, dat zou je denken. Um, alleen uh, om even bij die te openen ramen te ja. blijven. Wat je in uh, nieuwe schoolgebouwen veel ziet, is dat er maar uh, weinig ramen open kunnen. Ik, uh, ik was laatst in een schoolgebouw, gebouwd door een gere uh, gerenommeerd architectenbureau, ontworpen door een gerenommeerde architect. En in elk lokaal kon maar één raampje open, een klein raampje. Daar uh, moest je wat uh, toeren voor uithalen om die open te kunnen zetten. En uh, er zat geen zonwering in het gebouw. Ook dus, een probleem? Uh, dat is ook een probleem, dus het is geen wonder dat het daar dan heel warm wordt. Maar hoe kan dat nou? Ik, uh, een aantal jaar geleden was er te weinig uh, informatie over uh, hoe je een school nou aanpakt. Men was zich gewoon niet bewust van. Scholen waren gewoon slecht. Dat uh, was de, de stelling die heerste. Um, nou, daar is gelukkig heel veel veranderingen gekomen. Heel veel informatie beschikbaar uh, gesteld onder andere uh, door agentschap NL, de overheidsorgaan. Frisse FrisseScholen.nl. Uh, nou, er is ontzettend veel informatie uh, beschikking, uh, of ter beschikking gekomen. Ja, maar het klinkt uh, niet alsof ze er heel veel mee doen. Uh, er is een hoop gebeurd, maar nog niet genoeg. Nog lang niet genoeg. Is het ook een geldkwestie misschien? Uh, de budgetten voor, uh, voor onderwijshuisvesting zijn heel krap. Um, ik ben van mening dat uh, ondanks de krappe budgetten je wel heel wat kan doen, maar dan moet je wel de, de aandacht daaraan besteden. Maar ja, ja de, de budgetten zijn gewoon krap, dus het is wel een geldkwestie. Nu hadden we het over het warme weer, hè, waarin ja. het natuurlijk gewoon heel erg lastig is, uh, ook, ook door de temperaturen. Maar stel dat het inderdaad in, in de winter, nou ja, we noemden al even dat het dan wat lastig is om het raam open te zetten. Uh, maar goed, we, we zijn in zo'n situatie. Je zit met z'n allen in zo'n lokaal. Adem je elkaar, uh, elkaars adem dan ook zeg maar in. Is het ook CO2 bijvoorbeeld wat een grote rol speelt? Uh, je ademt allemaal CO2 uit en uh, dat hoopt zich op in de lokale. Ja. Nou, en je ademt gewoon uh, de lucht van je buren in. Dat doe je op zich uh, sowieso, maar als dat genoeg verdund wordt, is dat uh, geen probleem. Okay. Of hoeft dat geen probleem te zijn, laat ik het zo zeggen. Uh, dus je, je moet genoeg ventileren om uh, nou, de CO2, maar ook uh, ja, de... de, de ook weer bij het warme weer blijven het zweet van uh, de klasgenoten... om dat allemaal niet uh, je neus in te krijgen. Ja, dat is uh, soms wel uh, een opgave. Ik zeg, er ligt een mooie taak voor u in het verschiet, denk ik. Ja, dat, uh, we zijn er echt al uh, jaren mee bezig met dit onderwerp. en We zijn uh, hard aan het werk, maar er moet ook nog steeds ontzettend veel gebeuren. Wat ik zei, ja, die nieuwbouwschool... Uh, ja, het is belachelijk dat er gewoon nieuwbouwscholen gebouwd worden... waarbij uh, het nog steeds yeah, niet, uh, niet in orde is, het binnenklimaat. Zowel in de zomer als in de winter. Vrouwtje van Dijken van BBA Binnenmilieu... over de gebrekkige luchtkwaliteit in de klaslokalen. Vooral ook deze dagen. Hartelijk dank. Graag gedaan. De wie oh wie kookt er eigenlijk uit een kookboek? Ze worden met honderdduizenden verkocht, maar is dat alleen om er gewoon even lekker in te bladeren of ook echt om uit te koken? Neem bijvoorbeeld de boeken van Jamie Oliver. Die staan vol kleurrijke foto's van prachtige gerechten. En mede dankzij zijn aanstekelijke presentatie is de kwaliteit van het eten in Nederland de laatste jaren ook omhoog gegaan. Zo zegt althans Jonah Freud, die zelf een winkel heeft in kookboeken in Amsterdam. Verslaggever Botte Jellema zocht daarop toen eerder dit jaar het nieuwe boek van Jamie Oliver uitkwam. Eerst liep hij even over de markt. Gewoon een beetje proberen. Proberen kom je aan de weet. There's no way to be polite about flavour. Afgevoel en receptjes uit de krant en tijdschriftjes tijdschriften maar ook gewoon ouderwets. Nou, this was what the industrial revolution. Oh, it's a bit easier to do the whipping. John, you are 43 jaar old, dus yes. and just chop it up. And actually they just melt away. He's making his propre.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 Okay, hard en fast, at about 250 degrees Celsius. Then we've got this bit here. Right? I call this the cap. That's my favourite bit. Okay. Uh, heeft ontzettend veel mensen in deze wereld aan het koken gebracht om een hele simpelheid en de gemak, gemak waarmee dat kan. Yeah. Van doe niet ingewikkeld. We doen een beetje van dit en een beetje van dat. Er wordt niks uh, perfect afgewogen als je hem ziet koken. Eigenlijk zoals iedereen thuis gewoon kookt heeft hij laten zien dat dat kan. De groenteman dag.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 Ja, hoe heet het dat? Nou? Uh, meneer, heette het ding ook weer vanmorgen dat Peter meegenomen heeft? Wat u, wat u vroeg aan mij? Nee. Nou, ik weet het ook niet meer. De kwaliteit van het eten in Nederland is ongelooflijk omhoog gegaan de laatste jaren, vind ik. Je ziet dat het grappigste dat zie je gebeuren in de restaurants. Eigenlijk is het op het moment dat wij het, ons eerste drie-sterren restaurant in Nederland kregen, dat was van Helder in Parkheuvel in Rotterdam. Ik nou weet ik niet hoeveel jaren dat geleden is, maar het was wel echt een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 Het so is really hot. heel nat. En de garlic, de zwartheid van de garlic is unbelievable. Een kookboek moet voor mij aan alle, op alle fronten.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 Ja, toch? Ja, gewoon een beetje experimenteren. En een hoop liefde. Jonah Freud van de Koek kookboekhandel in Amsterdam sprak met Botte Jellema... over de invloed van Jamie Oliver op het koken in Nederland. En morgen hoort u in de gids.fm hoe Botte Jellema probeert... een gerecht van Jamie Oliver ook na te koken in de beloofde 20 minuten. Heeft dat ook maar een heel kleine kans van slagen? Andy Kaufman, een Amerikaans komiek. Een bizar leven leidde hij. Hij was een man on the moon, ook een film over gemaakt. En REM zong dit nummer erbij. Ja,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 On the Moon, R.I.M. Deze man spreekt tot ons even nadat hij gestorven is. Hij wil dat we zijn voorbeeld zullen volgen in opofferingsgezindheid, in kloekheid, in zorgvuldig beraad, als het er om gaat. De zaak van het vaderland en die van groter Nederland te dienen. Opofferingsgezind en kloek, zo beschreef premier Colijn in 1937... J.P. Koen bij het herdenken van zijn 350ste geboortedag. Sindsdien is het historische beeld van Koen gewijzigd. Hij was ook een gewelddadige koloniaal. Bijna 400 jaar na zijn dood houdt de 17e eeuwse gouverneur-generaal... dus nog altijd de gemoederen bezig. Dat blijkt ook nu een actiegroep zijn standbeeld terug wil plaatsen... op zijn sokkel in Jakarta. Ik praat erover met kunsthistoricus en Koendeskundige Ruud Spruit. Goedemorgen. Wat maakt Jan Pieterzoon Koen nu zo omstreden? Het is een beetje nog het gevolg van uh, alles wat met kolonialisme te maken heeft. Daar praten we niet over. Hè. Het is nu wat anders. Maar ik herinner me nog, uh, uh, toen ik nog in Rotterdam werd... en begon 30 jaar geleden in het west Museum in Hoorn... Ja. ben jij bezig met de VOC... De men nam afstand. Daar bemoei je niet mee. Het was de tijd van uh, Jan Pronk met de vinger richting Indonesië. Het kolonialisme dat uh, werd ontkend. En uh, Koen, daar werd dan weer tevoorschijn gehaald. Hoe die man strak en streng en calvinistisch uh, heeft opgetreden... en mensen vermoord enzovoorts. Dus dat was eigenlijk uh, de personificatie van het kolonialisme. Toch veel langer terug werd hij nog beschouwd als held. Wanneer is een beetje die omslag gekomen? Nou, hij werd als held beschouwd. Dat is ook de tijd dat die standbeelden neergezet werden in Hoorn... en in uh, wat toen nog Batavia was, op ja. Jakarta. Uh, toen men in de 19e eeuw ging zoeken, een beetje dulle, slaperige tijd... naar de helden uit het verleden. He, toen werd Rembrandt opgepoetst en Christian Huigens werd van stal gehaald. En Koen en Tromp en Jan Pieterszoon Heijn, uh, of, of, of, of Piet Heijn... dat waren uh, de grote helden. Jan Pieterszoon Koen paste in dat rijtje, ja. dus in de Hoorn zijn ze al gauw daar... Uh, er moet een standbeeld voorkomen. Ja, en we weten, nou ja, vorig jaar was dat die controverse uh, in horende ook... toen hij zeg maar van zijn sokkel was gevallen en hij weer teruggeplaatst moet worden. toen er opeens mensen zeiden, ja maar wacht even, dat gaat zomaar niet meer. Ja, dat sleept al een hele tijd hoor. Toen ik in 1987 een boekje heb gemaakt over Koen, 400 jaar geboren, en een tentoonstelling... Die heb ik trouwens gemaakt samen met Molukkers. Want dat is vooral hun geschiedenis. Hè? De kruidnageltjes en de nootmuskaat. Want nog even voor, voor de herinnering. Koen was degene die het monopolie van het nootmuskaat moest veiligstellen. Namens ja. de VOC. Ja, ja, ja. En uh, op de Bande-eilanden vervolgens. Ja eigenlijk een, een ware moordpartij aanrichten. Ja. Om het zo ja. maar even te zeggen. Ja. Uh, en, want, want u zei. Nou ja, zoals u vertelde. U heeft een boekje gemaakt. Er is zelfs een klossie over hem verschenen. Dat ja is dat wat is vorig wat... jaar verschenen. Precies. Ja. Uh, om toch dan een beetje ook. Uh, en u zei ik heb die tentoonstelling met die Molukkers gemaakt. Uh, hoe was het voor hen om dat te doen? Nou, uh, er waren een paar groepen die zeiden... van, daar wilden we ons helemaal niet mee bemoeien. Maar het gros van de Molukkers, die werkte enthousiast mee. We hadden een grote opening met Prins Klaus en Molukse koren enzovoort. En het leuke was, er stonden ook demonstraties buiten Nederlandse welzijnswerkers van VOC, daar praten we niet over. Molukkers, zeiden, dat is een deel van onze geschiedenis. Want wij horen ook eigenlijk niet bij Indonesië. Onze wortels liggen meer in de Zuidzee-eilanden. Maar wij hebben met uh, Koen te maken gehad. Omdat in de tijd van de VOC je nog niet sprak van kolonialisme. Er was handeldrijven met de vorsten... Overal. Alleen Batavia, dat was een vast punt. Dan moest de, huidige de, de, Jakarta. Schepen de huidige Jakarta. En een gedeelte van de Molukken, Ambon met name, en Banda. Daar kwamen de kruidnagels vandaan, daar kwam de noodmuskaat vandaan. Het was letterlijk het gewicht in goud waard. Dat, vond Koen, kun je niet overlaten aan plaatselijke hoofden. Uh, als je ook op Banda rondloopt, er staan meer forten dan in heel Indonesië. Want dat monopolie wilde die beschermen. Met hand en tand verdedigen. Ja. Dus, dus voor, voor de Molukkers is, is Koen ook een beetje degene die wellicht de grens heeft aangegeven: van. van uh, dit, dit is het. En dan ook misschien uh, dan het, ja, het vorm heeft gegeven. Door Koen. Koen heeft trouwens in grote lijnen de grens aangegeven van de Republiek Indonesië, behalve Nieuw-Guinea. En de Molukken zijn daar om die reden binnengehaald, maar het gaat veel verder. Als je in de 19e eeuw, onder de tijd van Willem I, II en III, praat over Nederlands-Indië dan is er een enorme behoefte aan mensen die uh, christen zijn... die een Nederlandse opvoeding hebben genoten, Nederlands spreken... Uh, die een, ja, een beetje de vorm en de omgang kennen. Dus mensen van de Molukken, toen de kruidnagels geen cent meer waard waren... die werden massaal naar Java, naar Sumatra gehaald... en die kregen de posities van kantoorbanen, van onderofficieren... die waren dus heel belangrijk in het hele Nederlands-Indië... Door die geschiedenis die begonnen was bij Koen. Vandaar uh, zijn. En dat ja, vind ik we ja. wel leuk, eens interessant natuurlijk. Nou ja, en, en nu is er dan ook die oproep om, om dan een standbeeld weer terug te plaatsen. Het is vernietigd in 1942, om dat weer terug te plaatsen in, in Jakarta. Moet dat, vindt u? Nou, dat, uh, ik heb natuurlijk geroepen. Nou, zet maar neer. Dan hebben we een conversation piece. <lacht> zoals ik dat ook altijd gebruikt heb bij gastcolleges in uh, Azië. Het is natuurlijk een dwaas om nou een beeld van Koen in te plaatsen. Jakarta te gaan zetten. In de eerste plaats is het een moslimland. En moslims, zoals in de Koran staat... die houden niet van figuren, van beelden van mensen of dieren. Dus dat doe je niet. Dat is niet fatsoenlijk. In de tweede plaats is uh, het wel een deel van hun geschiedenis... maar het is niet een held uit hun geschiedenis. Dus je kunt wel... Uh, als je dingen wil doen met het archief Nationaal of met het de Klerk of met het Erasmus Huis. Genoeg organiseren om de aandacht te vestigen op dat stuk gezamenlijke geschiedenis. Want waar komt deze oproep vandaan? Ja, dat is mij nog steeds duidelijk. <laughs> niet duidelijk. Ik werd gebeld door de Noord-Hollandse kranten. En uh, zei, wat denk je daar nou van? Wij denken dat het een studentengrap is. Zo klinkt het ook. Hè, het comité Vrienden te van te Koen zetten. heet het officieel. Het comité Vrienden ja. van Koen. Kijk, het is wat anders dan het beeld uh, wat in Hoorn toch weer neergezet is. Hè. Het was per ongeluk tussen aanhalingstekens omgegooid. En het is weer neergezet. Ja, daar ben ik het mee eens. Het is een prachtig standbeeld. Het hoort daar en het geeft aan hoe men in, denk aan die regels van Colijn, maar vooral in de 19e eeuwdag, over onze helden. Kijk, als je daar kritisch naar gaat kijken... dan moet je ook Michiel de Ruiten en Piet Hein en Tromp van de voetstuk halen. Want met de ogen van nu waren dat nou ook bepaald geen uh, lievertjes. Toch is dus Maar dat je dan als gemeentebestuur daar... Een lullig bordje ja, op gaat zetten. Ja, want dat zetten. is wel gebeurd. Gaan zitten van wij nemen afstand van Koen, want hij heeft ondeugende dingen gedaan. Ja, dat vind ik zo'n minachting van, van de mensen die rondlopen. Ik bedoel, in deze tijd van, van QR-bordjes uh, en van, van, van, van internet en zo kan iedereen die denkt: wat was dat voor een vent? vinden en een mening vormen. Mensen moeten dat zelf zoeken. Ja. ja, want op het bordje staat overigens geroemd als krachtdadig bestuurder... maar ook bekritiseerd om zijn gewelddadig optreden... bij het verwerven van handelsmonopolies in Indië. Hm. Zo heeft men het verwoord. Ja, niet moeten doen, zegt u. Nou, ik liep in de tijd dat ik directeur was van het museum... wel langs het beeld en dan nam ik in mijn gedachten <lacht> mijn hoed af... en zei bij mezelf, dank je wel Koen, maar wat ben je een engert... Als je ziet hoe die man heeft opgetreden en rechtlijnig en calvinistisch. Maar waarom slikten ze dat bij de VOC? Want af en toe stonden de nekharen overeind. Als hij weer kwam meer investeren, wees meisjes sturen, jullie moeten dat doen, dat doen. Ze lieten hem daar zitten omdat hij een van de weinigen, zo niet de enige was, die niet corrupt was. Je kon van hem op aan, hij had een plan, hij wilde daar zaken doen... En hij hield zich aan zijn woord, heel straks... zelfs als een plaatsgenoot Bontekoe na die ram kwam. Dan zei hij, ja, Bontekoe, uh, ik zet je terug als matroos uh, op dat schip... want je bent een slecht uh, kapitein. Uh, en toen Schouten en Maire tegen de zon in... helemaal langs Zuid-Amerika de aarde rondging... nam die de hele zaak in beslag. Toen zei, jullie hebben het monopolie doorbroken. Waar waren zijn stadgenoten, hè? Schouten tenminste. Dus die man die was... Helemaal rechtlijnig, maar tegelijkertijd ook voor de VOC-bewindhebbers... in die tijd van grote graaiers van de 17e eeuw. Een man waarvan je wat moest slikken, want de baten waren groter dan de lasten. Blijft J.P. Koen nog lang de gemoederen bezighouden, denkt u? Ik dacht na 1987, ik dacht na die herdenking in 2002, exit Koen. Maar het blijft maar voortgaan. Hè. Het is wel interessant... Dat nu ook eens die andere kanten bekeken worden he, van de hele verhouding met Indonesië. Want met de ogen van nu kijk je toch weer heel anders tegenaan. Ja. Ruud Spruit, kunsthistoricus en eh, Koenkenner, hartelijk dank. Tot 12 uur nog. Amateurschrijvers, opgelet. U krijgt zometeen een kleine cursus. Hoe krijg ik mijn boek gepubliceerd? En van Charles Borremans hoort u of en hoe ook anti-reclame werkt. Bijvoorbeeld tegen het roken. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Grieken bepalen zelf of ze in de euro blijven. Dat zegt Jurg Asmussen, bestuurder van de Europese Centrale Bank... in een Duitse krant. Wat hem betreft blijven de Grieken in de euro. Asmussen zegt dat hij verbaasd is hoe luchtig politici praten... over een eventuele exit. Dat is enorm duur. Het zou minder groei en hogere werkloosheid betekenen, zegt hij. De drie veroordeelde leden van de punkband Pussy Riot... vragen president Poetin niet om gratie. Ze kunnen naar de hel lopen met hun gratie, zeggen de drie. Ze werden vrijdag veroordeeld tot twee jaar strafkamp. Pussy Riot gaat wel in beroep. Zowel bij een hof in Moskou... als bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Marswagen Curiosity heeft voor het eerst laserpulsen afgevuurd op een steen. Er is een stuk van die steen afgeschoten om te kunnen zien hoe die er van binnen uitziet. En dat levert informatie op over de omstandigheden waarin die stenen zijn gevormd in het verre verleden van Mars. En zeven Nederlandse agenten en brandweerlieden... oefenen in Australië in het bestrijden van natuurbranden. Ze worden voorgelegd door Australische collega's... die eh, wereldleider zijn op het gebied van brandbestrijding. Gisteren werd onder meer geoefend bij een brand... die lijkt op die bij Radio Kootwijk van april dit jaar. Voor die training werd speciaal 40 hectare natuurgebied in brand gestoken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... ...staat tussen Knoop en plein en de Afrit-Spaanse polder 3 kilometer. En de linkerrijstok is dicht staat een auto stil. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum tussen Hank en Gorkum 7 kilometer. En tussen Hank en Werkendam staat er 5 kilometer. De A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk 2 kilometer. En in het Westland is de N220 in beide richtingen dicht tussen Westerlee en Maasdijk. Dat komt door een ongeluk. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Eindhoven en Bokstol. De vertraging is meer dan een uur. Dit is de Gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Een seniorenflat in Heerenveen blijkt de ideale uitvalsbasis voor zo'n 40 jonge topsporters. De jongeren die uit het hele land komen wonen er gewoon tussen de ouderen, ze gaan naar school en ze trainen vooral heel veel. Een bijzondere combinatie dus, daar onder het dak van Flat Oranje Woud. Verslaggever Jan Peels schoof eerder dit jaar aan bij de oorspronkelijke bewoners.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 Jan Peels en de medaillekandidaten van de toekomst aan tafel... in de seniorenflat Oranjewoud in Heerenveen. MUZIEK In de jaren 60 begon ze al met een professionele zangcarrière Sharon Jones, maar in 2007 toen brak ze pas echt door met het album 100 Days, 100 Nights. En uh, ze ging een samenwerking aan met de Dap Kings. She Ain't a Child No More was dit. De Gets. Nederland telt ruim 1 miljoen amateurschrijvers. Mannen en vrouwen die dromen van een eigen bestseller. Succes is maar weinig gegeven, want zie je eigen pennenvrucht überhaupt maar eens gepubliceerd te krijgen. Oud-uitgever en redacteur Maarten Carbo biedt daarbij de helpende hand. In zijn handleiding Succes met je boek geeft hij schrijftips... en belangrijker nog, ook tips om uitgevers warm te maken voor jouw geesteskind. Carbo staat zelfs bekend als de boekenfluisteraar. Felix Murder sprak met hem en hij vroeg hem allereerst... of hij dan een soort Derek Ogilvie is. Uh, dat is wel een mooie vergelijking, want die is babyfluisteraar. En een boek is natuurlijk ook een soort baby, hè? dat is je geesteskind. En uh, je kunt natuurlijk heel goed zelf uh, bevallen van je eigen boek. Je hij uh, heeft natuurlijk wel televisieprogramma's waar die gaat mee maakt. Hè? Maar goed, je hebt een verloskundige als het ware nodig... Uh, bij, uh, bij het uh, maken van een boek. En u bent dat van de tankconstructies? Uit. Ik ben de verloskundige.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 Maar er staan natuurlijk duizenden in de rij hè, bij zo'n uitgever. Nou ja, misschien honderden, tientallen. Uh, 160.000 mensen zoeken op dit ja. moment naar een uitgever. En die komen dan allemaal bij zo'n uitgever binnen... en die sturen allemaal manuscripten op en die uitgever wordt gek. Uh, die dat... bladert er doorheen, die leest drie zinnen en dan is het afgewezen. Dat wordt inderdaad heel snel geoordeeld. En uh, je, moet inderdaad, je hebt één kans, die moet je proberen waar te maken.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 dat je uh, hoeveel mensen er misschien zijn... die inderdaad op een of andere manier toegang hebben tot dat netwerk. Dat kun je gebruiken. En Het lijkt me niet meteen slim om, na, om naar de grote jongens te gaan. Hè? Zoals de Bezige Bij of, of Querido. Maar gewoon een klein uitgeverijtje te kiezen. Ook dat hangt van de omstandigheden af. Uh, Peter Bewalda is bij de Bezige Bij gepubliceerd. Maar dat is gebeurd via een uh, literaire agent, Passebus, die natuurlijk heel goed weet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 Gids.fm Tabaksgebruik is een wereldwijde epidemie, concludeerden wetenschappers vorige week. En daarom proberen overheden het roken te ontmoedigen. Maar de tabaksfabrikanten, ja, die willen hun waar natuurlijk verkopen. Wat betekent dat voor de reclame? Ik vraag het aan Charles Bormans, onze eigen marketing- en reclamedeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen, heer in Nederland kennen we natuurlijk de ontmoedigende teksten. Uh, roken brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe, bijvoorbeeld. Ja, ja. In andere landen heb je dan weer foto's van uh, beschadigde longen. Ja. In Australië, daar gaat men nu nog een stapje verder. Want hoe gaan de pakjes er daaruit zien? Nou, in één woord afschuwelijk. Ja. Ik zal het even heel kort omschrijven. Uh, alle pakjes worden in de basiskleur olijfgroen. Want dat uh, is volgens marketeers de leegste kleur in de supermarkt. Uh, dan komt er een afschrikwekkende uh, foto over de volledige breedte van het pakje. Dus bijvoorbeeld een blind oog of een door kanker aangetaste mond of longen. Dan een tekst over de volledige breedte van het pakje. Bijvoorbeeld smoking causes mouth and throat cancer. Uh, en nog een keer een waarschuwing in een uh, harde gele balk. En dan ergens helemaal onderin op het pakje... de merknaam van uh, de sigarettenfabrikant, maar dan niet in logo. Ah, nou ja, dus er staat alleen Marlboro op of Camel op. Maar alleen gewoon in type lettertjes om het zo maar te zeggen. Dus trekken. niet het tekentje erbij. Nee, geen tekentjes. Niks. Nou, niet echt aantrekkelijk uh, om te kopen. Uh, zo even naar vroeger, toen het wel wat anders was. Ja, het was natuurlijk allemaal heel anders. Hè. Kijk, uh, tabaksreclame heeft een enorme bloeiperiode gekend. Even een klein stukje geschiedenis. Eerste Amerikaanse reclame voor tabaksproduct. Dat was een snuiftabakproduct. Dat dateert uit al 1789. Dus dat is echt al 18e eeuw. Uh, uh, de grote sigaretten doorbraak komt eigenlijk een 18. 80, eh, als de eh, sigarettenrolmachine wordt eh, uitgevonden, door een zekere James Bonsack, en er konden er toch al 120.000 stuks in 10 uur tijd konden er geproduceerd worden. En dan zie je dat er een enorme industrialisatie, mechanisatie van die eh, met name Amerikaanse sigarettenindustrie ontstaat, vooral gericht in eerste instantie op mannen, 15 jaar en ouder. Eh, maar door de Eerste en Tweede Wereldoorlog dan krijg je een enorme impuls eh, in het eh, roken, hè. vooral soldaten die gaan roken. In de Tweede Wereldoorlog kregen alle soldaten ook gratis sigaretten. Dus die kwamen allemaal verslaafd weer terug in Amerika. Vrouwen gaan op een gegeven moment roken. En dan zie je in de jaren... 30, uh, 40, 50 zie je dat het uh, drooggebruik enorm toeneemt. In de jaren 50 dan ook nog een enorme marketing- en reclameslag. He, die grote merken die gaan dan enorm op de trommel slaan. En alles werd werkelijk uit de kast gehaald. Babies die prezen marlboro sigaretten voor hun vader aan. Tantartsen gingen voor Visro Filter Tip Cigarettes. En dokters die kozen vooral voor Lucky Strike en voor Camel. More doctors smoke Camel than any other cigarette. Kom even luisteren hoe dat klonk. What cigarette do you smoke, doctor? The brand named most was Camel. Yes, according to this nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Yeah, you hold. can prove Camel mildness for yourself. Yeah. Smoke only Camels for 30 days. Compare them in your T-zone. Tea T tea for throat, T for taste. See if you don't agree, Camels are the mildest, best-tasting cigarette you ever smoked. Make a note. Remember your throat. Ongelooflijk. Ja, kun je je niet voorstellen. Hè? Dus dat, echt, dat zinnetje. More doctors smoke camel than any, doc, uh, any other cigarette. Kun je je niet meer voorstellen. Overigens, ook in Nederland uh, had je dit soort uh, uh, uh, uh, zeg maar commercials. Waar met name dan bijvoorbeeld gefocust werd op dat sigaretten en sigaren. een prettig middel zijn. bij het contact maken tussen andere mensen. En ik zou er nog bij willen zeggen: het is een prettig middel bij het contact tussen de mensen. Ja, stekens op. Dat doen duizenden mensen dagelijks. En dat hebben wij mensen nodig. mensen ja. nodig. Ja, nou ja, tegenwoordig is het wel wat anders. Ja. Uh, Waarschuwingstekten zijn er gekomen. Reclame ja. werd uh, bijvoorbeeld ook uh, verboden. Dan ja. is ook mijn vraag, heeft het überhaupt zin om dat dan wel weer te doen? Nou, er is nu uh, er is altijd een discussie over of, dat, uh, of de, bijvoorbeeld die tekstjes op die verpakkingen allemaal wel werken. Er is overigens nu heel recent onderzoek verricht door de Universiteit van Maastricht. En de conclusie daarvan is dat er geen wetenschappelijk bewijs is... dat die angstaanjagende plaatjes en die angstaanjagende teksten ook echt werken. Sterker nog... Uh, ze kunnen ook afrechts werken, vooral bij, bij mensen die er niet van overtuigd zijn dat ze kunnen stoppen met roken. Die mensen schieten van al die nare teksten en van al die plaatjes in de stress... en die gaan dan nog meer roken. Dus uh, eigenlijk is het beter om die mensen wat gerust te stellen. Ik zie bijvoorbeeld een pakje hier liggen... Uh, waarop staat zoek hulp om te stoppen met roken. Dat is misschien een wat betere manier. Hè? Dus, dus uh, uh, gewoon wat meer tips, wat neutraler en wat positievere insteek... om juist die mensen te helpen om met roken te stoppen. Of zoals in de jaren negentig toen men zei... ja, als je niet rookt ben je ja. Ja, stoer. Hey, maar ik rook niet. Ja, weet je, ontsmakelijk is een ja. leerling die een uh, leraar in het gezicht boert, waarvan ja. we allemaal denken: waarom doe je dat? Maar vervolgens zeg je: ja, maar ik rook niet. Nee, ja, maar werkt goed, dat ja, dan? Nou, op, <laughs> ik weet wel dat deze, dat deze serie toen wel commissie wel behoorlijk tot op, veel ophef heeft geleid. Ja, het, het is een heel moeilijk verhaal. Uh, uh, ik heb ook uh, vroeg voor Sivoro gewerkt. En wat ik wel weet, dat is in ieder geval als je aan het geld komt. Dus als je de prijzen van de pakjes sigaretten in één klap sterk verhoogt. Dat dat, uh, dat, dat eigenlijk nog steeds altijd het beste werkt bij, bij consumenten. Uh, maar dan moet je het wel één keer goed doen. Maar niet, niet geleidelijk aandoen wat wij eigenlijk doen. Maar één keer klap de sigarettenprijs omhoog. En dan willen een hoop mensen wel stoppen. Charo Borremans, dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week. Wat kunt u vanavond nog op televisie zien? Nou, ik noem u de riots. Het is het slot van het tweeluik over de rellen vorige zomer in Groot-Brittannië. Vijf doden vielen er toen. En vanavond ziet u het verhaal van de politie om tien uur op BBC 2. Straks op deze zender Lunch met Jurgen van den Berg. Goedemorgen. Goedemorgen. Zal ik de stelling doen even? Wat jij wil. We hebben heel veel leuke dingen namelijk, dus uh, daarvoor moet je sowieso blijven luisteren. Maar de stelling straks om half twee in standpunt De ouderenzorg moet goedkoper. Kort en krachtig is dat de stelling. Oké, okay. en, en wie uh, komt er langs? Tamara Venrooy is dat, Tweede Kamerlid voor de VVD. Het heeft alles te maken met een interview vanochtend in het Financieel Dagblad met minister Schippers. En die zegt dit. En zij gaat erop reageren. Straks is een lunch en voor al die andere leuke dingen moet u gewoon blijven luisteren. Naar Jurgen van den Berg op deze zender.